Book 2 37 37ระหว่างเดินทาง onderweg o n d e r w e g เขาขับรถจักรยานยนต์ hij rijdt op zijn m o t o r f ข e t s Hij rijdt op zijn motorfiets. Kauki takayan. Hij rijdt op zijn fiets. Hij rijdt op zijn fiets. Kaudan. Hij gaat te voet. Hij gaat te voet. k a u p a i d o reyai. Hij vaart met het schip. Hij vaart met het schip. Kaupeidoe rua. Hij vaart met de boot. Hij vaart met de boot. Kauwai naam. Hij zwemt. Hij zwemt. Is het hier gevaarlijk? Is het hier gevaarlijk? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ is it n gevaarlijk om alleen te liften? มันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน is het gevaarlijk om s nachts te gaan wandelen? เราหลงทาง Wij zijn verkeerd gereden. We zijn verkeerd gereden. Rama pita. Wij zitten op de verkeerde weg. We zitten op de verkeerde weg. Raotong leu klap thang dem. Wij moeten omkeren. We moeten omkeren. Jat roet dei thi nai ka. Waar mag je hier parkeren? Waar mag je hier parkeren? Hier is geen p a r k e e r p l a a Is er hier een parkeerplaats? Is er hier een parkeerplaats? Hoe lang kun je hier parkeren? Hoe lang kun je hier parkeren? คุณเล่นสกีไหมคะสกีถอคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะขาดูม่อสกีลิฟนาบูฟินขอนาบนที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะคุณอยูสกีสูุรน